Michel Koenen met het NOS-journaal. Amerika en Europese landen maken de komende dagen een gedetailleerd plan over de veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Volgens een Amerikaanse nieuwsite is er mogelijk eind van de week al een opzet. President Trump zei dat de VS geen militairen naar Oekraïne stuurt, maar dat Europa wel zou kunnen helpen. Europese leiders vergaderden er gisteren over. De videovergadering was georganiseerd om de leiders op de hoogte te brengen van het overleg in het Witte Huis eergisteren. gisteren. Als het tot een ontmoeting komt tussen de presidenten Trump, Poetin en Zelensky... dan is die mogelijk in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Trump heeft daarover gesproken met de Hongaarse premier Orbán, melden meerdere persbureaus. Orbán ligt in Europa vaak dwars over steun aan Oekraïne en is pro-Rusland. De afgelopen twee dagen hebben zo'n 70.000 bezoekers pre-sale bezocht. De opwarming voor het echte sale dat vandaag begint pre sale in Nermuiden werd gisteravond afgesloten met een concert van Chef Special. En de schepen die in Eimond liggen, aangemeerd, die varen vandaag verder naar Amsterdam in de Sail In Parade. Sail valt dit jaar samen met de viering van 750 jaar Amsterdam. De vorige editie ging niet door vanwege corona. En voetballer Mo Salah van Liverpool is voor de derde keer uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. Dat gebeurde nog niet eerder. De digitische spits kreeg de prijs eerder in 2018 en 2022. Salah werd met het Liverpool van trainer Arne Slot kampioen in de Premier League. Verdediger Virgil van Dijk won de prijs in 2019. Hij staat dit jaar in het elftal van het jaar samen met teamgenoot Ryan Gavenberg. Het weer, de dag die start bewolkt met in het noorden kans op regen. Smiddags verschijnt dan de zon met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 25 in Brabant en Limburg.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 ZFM in de nacht. What a girl, wat what a girl, need, what a girl, want, what a girl, yeah, oh yeah. while like so well, I got it together.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 Plain to see you <laughs> Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrouwen die hebben meegedaan aan een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker... zouden vandaag moeten horen of ze zijn gehackt. Ruim 400.000 deelnemers krijgen een brief op de mat over het datalek bij een laboratorium. Amerika en Europese landen maken de komende dagen een gedetailleerd plan... ...alligheidsgaranties voor Oekraïne. Eind deze week dan kan er al een opzet zijn, melden Amerikaanse media... En Liverpool spits Mo Salah is voor de derde keer uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland, een unicum. In het elftal van het jaar staan verder twee Nederlanders van de ploeg van Arne Slot, Virgil van Dijk en Ryan Gavenberg. Het weer nog, de dagstart bewolkt met in het noorden kans op regen. Vanmiddag meer zon, 21 tot 25 graden. Dit is ZFM. They're only to hide my guilt and I shame I forgive you, now I ask the same of you While we were apart, I was human too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 Yeah uh -huh. You rise Let that rhythm get in I'm